Uur. Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Groot feest in Eindhoven na een 4-2 overwinning tegen Sparta is de schaal bij PSV definitief binnen. Want PSV is de beste van Nederland van het seizoen 2023-2024. Een schitterende ploeg onder leiding van een trainer die altijd en overal wil aanvallen. En in een zee van fakkels vier PSV de 25e landstitel uit de clubgeschiedenis. De aanvoerder Luc de Jong was er geen twijfel meer dat PSV de titel zou pakken. Kijk, je staat op een gegeven moment de winter 10 punten voor en ja dan mag je vier keer verliezen en dan moet de concurrent ook nog eens alles gaan winnen. En dat, je weet dat gaat niet gebeuren. En, en, en, dan, en dan moet je zelf nog focus door blijven gaan. Op jezelf focussen. En dat hebben we gedaan. En ik denk dat we een fantastische stoelen hebben neergezet met elkaar. En ook in het centrum van Eindhoven, vieren fans, het feestje. Ja, omdat ze gewoon veel scoren, hè? Ja. Best elftal, een echt team. En ja, dan winnen. Ja, is dat ja, de, de, is Ja, dat is het geheim. Ja, zeker. En veel bier drinken. Ja, maar dat hebben de spelers hopelijk niet gedaan. Nee, dat mogen ze nou doen. Ja. Ja. Kabine! Ja. De PSV heeft net de schaal gekregen. Morgen doen ze het feest nog even dunnetjes over in de stad. Dan wordt de ploeg in Eindhoven gehuldigd. Agenten hebben in Heino in Overijssel een auto aan de kant gezet... die met 123 km per uur over de snelweg reed waar je 80 mag. Dik 40 km per uur te hard dus. De bestuurster van 18 had pas een half jaar de rijbewijs en had de baby los op schoot zitten zonder gordel. Ze kreeg een proces verbaal en een punt op haar rijbewijs. In het hele land zijn de bevrijdingsfestivals bezig. De ambassadeurs van de vrijheid, die vliegen met een helikopter van locatie naar locatie. Zo vloog Cloud voor zijn eerste optreden naar Vlissingen. We zijn er! We zijn er! Stappen? Stap uit! Koud. Ja, Na Vlissingen vliegt cloud nog door naar Groningen, Utrecht en Roermond. Dan het weer, overal droog en de zon laat zich ook lekker zien. Het wordt rond de 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Good. You know it ain't fair, but you just misunderstood Huy that it